Twee uur. Dit is Radio 1 met Elsbeth Grutteke. In Dit is de dag gaan we het zo meteen hebben over Syrische vluchtelingen. Hoeveel zijn er welkom in Nederland? En we hebben de beste ter wereld in rolstoeltennis. En haar naam is Annieke van Koot. Eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. <tieding>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 Dat zegt de Rotterdamse scholenkoepel Volkorg. Gisteren werd bekend dat Ibn Galdun per 1 november dicht moet vanwege een reeks aan misstanden. Er wordt nog gekeken of de school een doorstart maakt onder een christelijk bestuur... of dat de leerlingen worden overgeplaatst naar andere scholen in de regio. Basisschoolkinderen uit de Gelderse gemeente Renkum... krijgen vanaf deze week les over explosieven en munitie uit de Tweede Wereldoorlog. In een rondrenkum worden geregeld niet ontplofte granaten gevonden. Een belangrijk deel van de slag om Arnhem speelde zich in het gebied af. De leerlingen krijgen te horen wat ze moeten doen als ze granaten en ander oorlogstuig vinden, zegt burgemeester Gebben van Renkum. Als ik iemand vraag hoe die de granaten eruit, dan meestal beschrijven ze een Engelse granaten en geen Duitse granaat. Daar zit toch een groot verschil tussen. En bovendien uh, is die, uh, zijn die granaten in, in de loop van de afgelopen 70 jaar zijn helemaal vervormd. Dat lijkt een beetje af en toe op klompen uh, klei of klompen zand. Uh, dus ze zijn niet meer zo goed herkend, maar we willen heel nadrukkelijk bij de kinderen dus de oren krijgen hoe zo'n granaten eruit zou kunnen zien en hoe gevaarlijk het is. In maart stopte een leerling van 9 een niet ontplofte granaat in zijn jaszak... omdat hij het ding aan zijn leraar wilde laten zien. En begin 2012 vonden spelende scouts in de bossen bij Oosterbeek... een oude Britse handgranaat. Beide explosieven zijn door experts vernietigd. De brand in het centrum van Goes is nog altijd niet onder controle. De brand brak vannacht uit in een woning boven een restaurant. Even leek het vuur uit, maar later in de nacht laaide het toch weer op... en sloeg over naar een andere bovenwoning omdat er veel rook was, is een deel van het centrum van Roos afgesloten. Vijf panden zijn ontruimd. Er is nu wel veel minder rook... maar het zijn brandmeester is nog niet gegeven. De brandweer kan moeilijk bij het vuur komen... onder meer doordat er instortingsgevaar is. AIS in Almere wordt met de ingang van 2016... definitief de nieuwe schaatstempel van Nederland. Schaatsbond KNSB en sportkoepel NOC NSF... hebben de bezwaren van Heerenveen en Zoetermeer afgewezen tegen het besluit om het nieuwe nationale schaatscentrum aan Almere te gunnen. Voor het transportium uit Zoetermeer is het besluit een grote teleurstelling. Ja, we zijn, eh, om het maar zachtjes uit te drukken, zwaar teleurgesteld... omdat we nog steeds vinden dat we het, eh, het beste plan hebben. Maar ja, het besluit ligt daar. Onze juristen kijken nog wel of er eh, wat gaten in te schieten zijn. En eh, we willen er best nog een keer met de KNSB en de NSF over praten. Het weer een aantal buien en van tijd tot tijd Het wordt maximaal 17 graden. Morgen nog een enkele bui, vooral in het noorden zon en droog. Verkeersinformatie Jolanda van der Velde bij de ANWB. Na een aanrijding op de A15, Rotterdam richting Europort staat er tussen Pernis en de Botlektunnel 6 kilometer. Bij de Botlektunnel zijn twee rijstroken dicht. Verder nog een korte file op de A58 Tilburg richting Breda. Bij Ulvenhout 2 kilometer. Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Elsbet Gruteken. Dit is de dag dat op allerlei plaatsen op de wereld een kaarsje wordt aangestoken voor de slachtoffers van de aanslagen van 11 september. Henk Ovink, u bent uh, topadviseur aan de Amerikaanse regering en net twee uur geleden op Schiphol geland. Uh, niet bang om op 11 september te vliegen? Nou, ik vloog weg natuurlijk op 10 september. Dus dat gaf al een beetje een ander gevoel. Uh, maar het gesprek 11 september uh, dat wordt in Amerika continu gevoerd. Ja, dus, uh, nog, al na, nog altijd. Ja, nog altijd na de uh, richting zo'n 11 september. Iedereen in New York heeft het er toch weer over. Ja. Het gaat, begint bij het weer. Iedereen zegt, kijk, zulk weer was het toen ook, weet je nog. Uh, mensen hebben allemaal uh, nog een verhaal over wie ze zijn verloren... of wat er is gebeurd en waar ze waren op dat moment. Dus het is erg, erg aanwezig. Ja, tennis Anik van Koot, Jij won afgelopen weekend de US Open in het enkel- en het dubbelspel. En je bent ook teruggekomen rond die datum. Express snel teruggegaan of was je dat toch al van plan? Nou, ik was het toch al van plan. De toernooien waren afgelopen en dus ben ik maandagavond uh, uh, teruggevlogen... vanuit uh, New York, maar... Ik denk wel dat het zeker een dubbel gevoel zou zijn geweest... als ik op, de, uh, ja, op vandaag uh, terug zou komen. Ja. Stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Nieuw-West, Ahmed Padoet. Straks gaan we praten over een bijzondere tentoonstelling in uw stadsdeel. Is 11 september ook een bijzondere dag voor u? Ja, het is een absoluut een bijzondere dag. Een dag dat je inderdaad terugkijkt. Waar was ik op dat moment? Dus je gaat even, ook al is het heel lang geleden, weet precies wat je aan het doen was. En uh, uh, ja, het is een moment die uh, niet makkelijk uh, zal verdwijnen. Nee. Ook aan tafel eh, PvdA-lid Sander Terphuis. Zometeen gaan we met hem praten over zijn plan... om meer Syrische vluchtelingen naar Nederland toe te halen. En Henk Plenter is aangeschoven. Hij vertelt over zijn werk in wat dichter Starik... het aarschat van de stad noemt. Meneer Plenter, mooi, hè? Ja, ik vind het heerlijk. En eh, huisethica Guilaine van Tiel is ook aangeschoven. Wat vindt u? Moeten wij onze grenzen openzetten... voor de Syrische vluchtelingen? Uw mening die horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD... of ga naar de website. Dit is de dag, punt nu. ...tussen... ...vluchten elke dag duizenden mensen weg uit Syrië. Bang voor oorlog, bang voor chemische wapens. Na uren zwoegen komen deze vluchtelingen in veilig gebied aan. Maar de buurlanden kunnen de stroomvluchtelingen helemaal niet aan. Het vluchtelingenkamp is al overbevolkt. 60.000 vluchtelingen wonen hier. Er zijn op dit moment meer dan 2 miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. En de vluchtelingenstroom houdt maar niet op. Er zijn onder die meer dan 2 miljoen vluchtelingen meer dan een miljoen kinderen. Van het kabinet mogen er de komende twee jaar 250 vluchtelingen uit Syrië komen... 250 zegt u? Ja. Ik schrik hier een beetje van. En dat zijn er inderdaad 50 dit jaar, 200 volgend jaar. Klinkt toch als een druppel op een gloeiende plaat? Ja, ik vind het kwalijk als, als Nederland het daadwerkelijk bij die 250 zou houden. Als laatste hoorde u de syrisch orthodoxe advocaten Febronia Atto gisteren in dit programma. Als het aan staatssecretaris Steven ligt, dan komen er geen extra vluchtelingen uit Syrië naar Nederland. Morgen het de Tweede Kamer over deze kwestie. kwestie. En PvdA-lid Sander Terphuis hoopt, op zijn eigen, hoopt zijn eigen partij te winnen voor een ruimhartiger beleid. Meneer Terphuis, van harte welkom. Dank. Ja, staatssecretaris Steven die zei vorige week tegen de Telegraaf dat ruimhartige opvang niet noodzakelijk is. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vond het uh, eigenlijk uh, schokkend, uh, uh, ten meer omdat hij nou de woorden gebruikte als uh, uh, geen noodzaak daartoe gezien te hebben... en dat ook geen sprake van kon zijn dat we hier uh, meer vluchtelingen zouden opnemen dan 50, wat er nu het geval is. En ten meer ook omdat het de dag daarvoor nog juist uh, onze woordvoerder Marit Meij, uh, van PvdA-Kamerlid... Uh, had geschreven in haar blog dat het juist moet gaan om een ruimhartige uh, toelatingsbeleid van Syrische vluchtelingen. En in het bijzonder sprak zij over ernstig zieke vluchtelingen en weeskinderen. En dan vind ik het, zo'n reactie van de staatssecretaris, ja, schokkend en confronterend. Ja, en wat, wat zou erachter kunnen zitten wat, zitten? wat zou de reden kunnen zijn dat hij dat zegt? Wellicht populisme. Wellicht dat, dat, dat rechtse beleid wat we helaas nu nog uh, zien, uh, steeds bij de VVD... En wellicht zijn ze ook, ik weet het niet hoe, maar ik probeer me gewoon even uh, in, in, in zijn hoofd, uh, als het ware, te kruipen. Wellicht de angst voor de peilingen of wat dan ook. Maar het gaat natuurlijk wel hier om fundamentele zaken, zoals mensenrechten en, en bescherming ge geven aan kwetsbare groepen. Als een rechtsstaat en als een beschaafde natie. Dus ik vond het nogmaals schokkend wat hij zei. Ja, hoe zit dat met uh, andere Europese landen? Hoeveel vluchtelingen nemen zij op? Als ik nog drie mag noemen, uh, Zweden neemt uh, 8000 uh, vluchtelingen op. Uh, Duitsland uh, 5.000 En ik kreeg zojuist ook bericht van de UNHCR... dat ook Oostenrijk uh, nu een bekend heeft gemaakt om enkele duizenden uh, te willen opnemen. En dat is eigenlijk ook de, de, de harde oproep van de UNHCR. Van hier zitten, zoals we ook net hoorden, duizenden vluchtelingen... En neem alsjeblieft een aantal over, zodat wij ook ja, de nood wat kunnen verlichten. En dat zodat we ook die, aan de meest kwetsbare groepen ja, een beetje best, eh, fatsoenlijk bestaan kunnen geven. Ja, nou, als PvdA-lid probeert u de PvdA-fractie te bewegen om voor een ruimhartiger beleid te stemmen. Aan de telefoon is ChristenUnie Tweede Kamerlid Johan Voordewind. Goedemiddag meneer Voordewind. Goedemiddag. Ja, u heeft al uh, drie moties klaarstaan, zag ik, voor uh, een ruimhartige opvang. Is er uh, enig idee of de PvdA die ook gaat steunen? Nou, de moties liggen ook bij collega Marit Nij van de Partij van de Arbeid inderdaad. Er is contact met haar. We zullen morgen in aanloop naar het debat of tijdens het debat nou contact houden, hebben we afgesproken. Dus ik heb de goede hoop op dat er morgen toch beweging zit op bij de Partij van de Arbeidsopstelling. Ja. Wat, wat, wat is de strekking van uw moties? Nou, er zijn drie moties. Eentje gaat over het uh, visabeleid, dus gewoon puur uh, via de ambassade een visum aanvaard, zodat je drie malen in Nederland zou kunnen blijven. En dat met name dan voor familieleden, vrienden die je hier in Nederland hebt, zodat je ja, niet afhankelijk weer bent van uh, opvang uh, van de staat. En de tweede motie betreft een humanitaire toelatingsprogramma van uh, de, de vluchtelingenorganisatie van de VN. En dat is eigenlijk in uh, samenspraak, in overeenstemming met wat we eerder hebben gedaan, toen voor de Kosovaren en voor Bosnië. En we hopen dat uh, ook Nederland zich hier welwillend uh, voor opstelt. Mm. Onder datzelfde programma hebben de Duitsers inmiddels die 5000 vluchtelingen opgevangen. Oké, okay, oké. Okay. En dan de derde? En de derde gaat over: um, ja, in, in de breedte om het UNHCR, dat is een beetje technisch, het uitnodigingsbeleid van UNHCR, uh, de 500 per jaar om daaronder niet de Syrische vluchtelingen te laten vallen, maar die als extra groep op te vangen, want anders gaat het weer ten koste van de Somaliërs, oh ja. van de Afghanen, et cetera. Ja. Uh, nu schuift de staatssecretaris alles onder die 500 uh, die we nu al gewoon standaard opvangen per jaar. En dat moet en dan heeft het over 250, maar dan heeft het weer over twee jaar. Dus dat betekent dat je van de duizend uiteindelijk dan 250 Syrische vluchtelingen opvangt. Uh -huh. Maar dat gaat weer te kosten inderdaad uh, van andere vluchtelingen. Ja. Uh, kunt u er ook een, een getal op plakken op, op de moties die u nu indient? Dat u een beeld heeft van hoeveel Syrische vluchtelingen er dan uiteindelijk naar Nederland toe kunnen komen? Nou, ja, dat is lastig. Kijk, als je getallen noemt, dan gaat de discussie opeens over dat getal. Um, en dan kan de staatssecretaris heel makkelijk zeggen, ja, uh, ik laat me niet vastpinnen op een getal via een motie. Dus uh, dan kan hij heel makkelijk zo'n motie weer ontraden. Ja. Dus je moet het altijd heel voorzichtig formuleren. Maar wel vragen of die daadwerkelijk, uh, bijvoorbeeld het visabeleid door versoepelen, daar waar op dit moment veel signalen krijgen van Syriërs met uh, familie in Nederland die zeggen, ja, we zijn gevlucht, we zitten in Libanon... we hebben geen paspoort uh, mee kunnen nemen. Dus alleen op het feit dat we geen paspoort hebben... Uh, komen we niet in aanmerking voor een visum. Of men zegt bij de ambassade, ja, de kans is groot... dat uh, jullie in Nederland blijven uh, na het verloop van je visumtermijn... Uh, dus ik uh, uh, accepteer geen visum voor je. Nee, duidelijk. Goed, hartelijk dank, Johan Voor de Wind van de ChristenUnie. Salatéra, uh, durft u er wel een, een getal aan op te plakken? Heeft u een beeld van hoeveel mensen waarvan u zegt: Nou, Zweden noemt ook een getal, kunnen wij ook doen? Nou, laat ik me beginnen met het getal wat TV heeft genoemd, namelijk 50 op dit moment. Misschien is dat er wel een uh, signaal door te zeggen dat er dat echt te weinig is. Mm -hmm. uh, um, ik ben, het met, ik ben het wel eens met uh, de heer Voordewind... dat als je nu een getal gaat noemen, bijvoorbeeld 1000 of 2000... dat dan ongetwijfeld uh, uh, vvd staatssecretaris zich, zich gaat focussen op dat getal. Maar wat misschien wel van belang is... Ik, bij, ik heb in de afgelopen dagen met vele mensen gesproken... ook met UNHCR, maar ook met Syriërs... die zelf als vluchteling naar Nederland gekomen zijn. Die hebben mij verteld, Sander, kun je mij alsjeblieft helpen... zodat ik mijn uh, vader of mijn gein... ik heb de zus of mijn uh, neef en nichtjes hier kan halen... zodat zij in, in onze familie veilige en, en a, een aangename omgeving kunnen hebben. Yeah, yeah. En dat is dus wat ook Joël zegt, Joël wind met zijn eerste motie, versoepeling van, uh, van de visumregeling. En dan komen die uh, vluchtelingen die al nou, vreselijke toestanden hebben meegemaakt... trauma's hebben opgelopen, die kunnen dan in een, bij hun familie een tijdje verblijven. Ja, klinkt, dat klinkt logisch. Meneer Badoet, u bent ook van de Partij van de Arbeid. Weliswaar op deelraadsniveau, maar toch, wat, hoe staat u erin? Ja, het feit dat we mensen op een getal gaan zetten... is volgens mij, wat mij betreft, al een fout. Maar we moeten helaas uh, over de aantallen hebben. Maar uh, als we over het getal 50 hebben... en we zien hoeveel kinderen, los van de volwassenen de kinderen... daar, uh, zonder ouders, daar rondlopen, ja, dan vind ik het erg... Uh, Erg weinig voor Nederland om te zeggen van een welvarend land... die altijd wat juist open staat voor vluchtelingen, tolerantie. Dat nee. je inderdaad goed moet kijken naar het geheel... wat andere landen ook doen om ons heen, vind ik prima. Maar ik vind het getal bij 50 niet pas bij Nederland. Nee. Dat is, te uh, laag, zegt u. Ja, uh, je kan nooit zeggen of het is te laag of te hoog... maar 50, dat zijn waarschijnlijk uh, vijf gezinnen. Ja, Gilles? Jij heeft, heeft even een alternatief voor opvang in Nederland om aan onze... Internationale verplichting te doen om die groepen te helpen? Of dit Terphaus? Nou, kijk, ik denk dat als ik dan kiest voor de optie uh, verblijf bij, bij gezins- en familieleden, dat dat uh, ten eerste dan uh, geen specifieke of afzonderlijke opvangvoorzieningen behoeft. Dat is één. Ook in de kosten is dat, is dat zeker, denk ik, beter... als er toch een VVD steeds over geld en bezuinigingen praat. Nee, maar heeft hij een alternatief, heeft een alternatief bijvoorbeeld voor opvang in de regio? Of, of, hoe, want als hij zegt 50 en meer niet, heeft hij dan andere mogelijkheden? Me, in eigen regio heeft hij, door mij weten, geen, uh, geen alternatief. Ah. En daarvan, als hij dan wel met de UNHCR uh, spreekt... die zeggen ze van ja, haal ze alsjeblieft zoveel mogelijk hier weg... want dan kunnen wij de nood wat enigszins verlichten... want zij hebben daar te maken met tienduizenden uh, vluchtelingen die in de kamp, vluchtelingenkampen verblijven. Dus UNHCR zelf zegt, uh, alleen opvang in de regio is niet voldoende? Nou, sterker nog, ze hebben een grote voorkeur... dat er Nederland een, een groep overneemt die nou, wat ik zeg, bij de familie kunnen verblijven. Dan is het in ieder geval die groep alvast in ieder geval weg. Dan kunnen zij met de, met de schaarse medicijnen en voedsel... andere uh, vluchtelingen in ieder geval helpen. Ja. Henk, overigens, u bent net terug uit de Verenigde Staten. Daar gaat de discussie natuurlijk heel erg over, wel of niet, ingrijpen. Gisteravond de toespraak van Barack Obama. Gaat het ook over vluchtelingen? Daar gaat het niet over vluchtelingen. Op dit moment in ieder geval... Het belangrijkste uh, bespreekpunt is inderdaad, wat zal Amerika doen? Uh, uh, alle reacties naar de, naar de speech van Obama gingen alle kanten op. Uh, ik kon daarna weer lezen op CNN of op in de New York Times en de Washington Post... dat iedereen heeft zijn toespraak, ik denk ik wel honderd keer geanalyseerd. En wat, dacht u, wat is uw analyse? Ja, uh, ik, vond het, ik vond het een bijzonder verhaal, omdat hij een mooie opbouw had in het begin... en op een gegeven moment uh, bijna op het eind in één keer naar Rusland ging... Uh, en het alternatief van Poetin uh, uh, toch, toch omarmde als ja. een alternatief. En uh, ik las vanochtend uh, een analyse op, op Politico of op, uh, in, bij CNN. En deze manier had de, de hele toespraak volledig geanalyseerd. En die zei, dit was om iedereen mee te krijgen. En de analyse van de, van de luisteraars en de kijkers was... twee derde was het eens met wat Obama had gezegd. Ja. Maar er was het ook oneens met ingrijpen in Syrië. Ja. Dus hij Dat heeft op de overeen. een of andere manier het uh, publiek uh, zijn achterban weten te overtuigen... dat het een goed idee is om nu even te wachten. Behendig politicus? Uh, het is een ongelooflijk behendig politiek, politicus. Het is een heel, heel lastig opereren in een klimaat... waar democraten en republikeinen het moeilijk vinden om met elkaar samen te werken. Uh, en dit is een hele gevoelige uh, case. Hij oh. heeft altijd gezegd, we gaan terug uh, uit Irak. Nou, dat is gebeurd. Uh, we trekken ons terug uit Afghanistan... Ik ben geen president van uh, oorlogen of ingrijpen. Dat heeft hij ook nu echt benadrukt. Geen voeten op de grond is zijn boodschap. Maar ik kan het, ik kan het niet als Amerika uh, verkroppen... dat uh, misdaden tegen de menselijkheid uh, uh, worden begaan. Uh -huh. We hebben daar afspraken over gemaakt. En hij ging heel ver. Hij ging helemaal terug naar de Eerste Wereldoorlog... en toen naar de Tweede Wereldoorlog. Uh, en dat zijn argumenten, dat zijn wel hele... Nou, uh, straffe argumenten in een debat in Amerika. Ik denk dat daar ook meteen op is gereageerd. Dus hij greep in emotioneel. En wat hij ook heeft gedaan, heeft het klein gemaakt. Ja. Hij begon met, ik heb brieven gekregen van militairen... ik heb brieven gekregen van inwoners... En van, van mensen uit, uit mijn land. En die zeggen van, nou, doe het niet. En dit zijn de redenen waarom ik het wel overweeg. Ja. Uh, maar pas op de plaats nu... Eerst het initiatief afwachten en kijken of we de diplomatiek uit kunnen komen. Ja, en zo kwamen de Russen en de Amerikanen toch weer in elkaars armen terecht. Toch ook weer mooi om te zien. Nou, Zal de terphuis even terug naar de vluchtelingen. Want dat is, die zijn duidelijk niet het onderwerp van gesprekken in de Verenigde Staten. Ook wel te begrijpen. Hier wel. U zegt uh, ik wil mijn eigen partij zover krijgen dat ze ruimhartiger zijn. Moet u daar veel moeite voor doen? Nou dat moet misschien wel blijken morgen uh, bij de, bij de, bij de stemmingen. Maar ik denk eerlijk gezegd, als je gewoon kijkt um, waar wij uh, sociaal-democraten... PvdA voor staan, uh, uh, juist uh, uh, de kwetsbare mensen te uh, hulp schieten... en, en zeker ook weeskinderen en uh, zieke uh, mensen. Ik was hier voor bij een andere bijeenkomst en daar sprak ik ook wat partijleden. Toen ik over dit onderwerp kwam, toen zei iemand heel treffend tegen mij... nou, daar staat nou juist Partij van de Arbeid voor. Dat we die kwetsbare mensen een plek geven. Hm, die dus die ik zag... denk dat als dat de lijn wordt van, van onze woordvoerder Marit mij. Dan uh, reken ik op en vertrouw ik op dat, dat zij morgen uh, de motie van uh, de heer Voordewin zelf steunen. Namelijk een, een, een soepelere uh, visumregeling. Zodat die mensen in een familiaire verband in een veilige omgeving kunnen uh, verblijven. Ja, in het, het argument van uh, president Obama is uh, dat hij wil ingrijpen. Juist omdat er een misdaad tegen de menselijkheid is begaan. En dat we daar internationaal afspraken over hebben gemaakt. Ik ben wel benieuwd, want ik volg het debat hier in Nederland hier wat minder over op hmm. het moment. Ik bedoel, erg, uh, ben erg ondergedompeld in de Amerikaanse situatie. Uh, hoe daar hierover wordt gedacht. Want aan de ene kant heb je vluchtelingen, maar aan de andere kant wordt er gifgas gebruikt, uh, mogelijk door beide partijen. Uh, de Verenigde Naties heeft net een onderzoek afgerond. Uh, daar staat dat er toch op grote schaal uh, uh, de verkeerde dingen gebeuren. Uh, hoe staat Nederland daar tegenover? Terbaas, misschien kunt u daar antwoord op geven. Nou, ik denk dat de opstelling van uh, Nederland werd toen uh, ook bekendgemaakt. Dat uh, was ik, anderhalf, anderhalf week geleden een spoede wat, wat gevoerd werd. Um, nou ja, wij we, we zijn afwachtend in, in zoverre dat men zegt... Van, nou, dat moet eerst heel duidelijk blijken uh, wie de schuldige is... van het gebruik van, uh, van de gifgassen. En dat dan natuurlijk dan een, een, uh, een bestraffing uh, moet volgen. Want dat is inderdaad de rode lijn. Maar inderdaad, wij zijn ook inderdaad, denk ik, als, als diverse andere Europese landen... in afwachting van de feiten. Goed. Dat wachten wij af. U luistert naar Dit is de Dag met aan tafel de beste rolstoeltennister ter wereld, Aniek van Koot. Ethica Guilene van Tien, Tiel, pruinruimer Henk Planters, stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West, Achtermet Badoet. Topadviseur van de Amerikaanse regering Henk Ovink en Sander Terphuis... die net pleitte voor een ruimhartiger beleid voor Syrische vluchtelingen. Ja, ja, rolstoeltennister Annick van Koot pakte in New York de titel in het damesenkelspel. Goed gekeken. ja. In Dingsbelo hielden haar trotse ouders via internet de scores bij van de zenuwslopende finale. Ah, te gek. Ik kon het niet geloven. We zijn ook zeer trots dat ze nou dit gehaald heeft. Het is een meid die zo'n inzet heeft... En Zo'n doorzettingsvermogen. Ik ben als een gek naar huis gereden. En ik zeg tegen mijn, mijn vrouw, zeg, hoeveel is het? Ja, 5-4 achter. Nou, toen... Als je nagaat dat je de derde set 4-1 voor staat. Je komt achter te staan. En dan, dan toch nog dat door kunnen zetten. Ja, vind ik wel. Tot aan de tuinbreken. Toen was het helemaal uh, ja, feest. Dan maakt ja. ze het af. Aniet van Koot. Wat een prestatie. Ja, wat een prestatie. Rolstoel aan Aniet van Koot. Je won afgelopen week bij de US Open. De titel bij zowel het enkel als het dubbelspel. En je bent in één klap, sta je ook op nummer één van de wereld. Ja, dat je dacht ik, doe het gewoon maar even goed. Ja, nou ja, ik ging natuurlijk echt voor de US Open. De week daarvoor hadden we eerst een toernooi in St. Louis. Daarna zijn we doorgegaan naar New York. En ja, daar moet het gebeuren. Dat, uh, dan denk je wel van nou, oh, ik hoop toch wel dat ik. Uh, dat ik verder kom dan die eerste ronde. En toen zag ik de loting En toen had ik al zoiets van, nou, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Maar het gebeurde wel. Het gebeurde wel. Ja. En elke dag was weer een nieuwe dag. En elke wedstrijd was daarmee ook weer een nieuwe wedstrijd. Dus uh, ja, ongelooflijk. Maar ik was wel heel erg blij dat het afgelopen zondag toen ook wel in één keer... oh, nu zijn we er. Het is echt, uh... Wat dacht je toen, toen je dat, die laatste slag had geslagen? Is die in? Is die in? Oeh. Ja, en hij was in. <laughs> en toen viel je toen, oh nee, je zit in een rolstoel. Gooi je dan je record omhoog? Of wat doe je dan? Ja, nee, ik, ik was... Uh omdat ik zo zenuwachtig was en, en, en ook wel een beetje boos, omdat ik eerst 4-1 voor stond en het heel, heel ver terug heb laten komen. Dus er kwam een enorme kreet: van, come on! En je werd heel boos op jezelf. Ja, en heel blij. Dus dat is heel raar. En toen uh, zag ik mijn coach, ja, en toen begon ik toch wel heel hard te huilen. Dat toch wel? Ja. ja. En voor je finale zat je samen met Serena Williams, de beste vrouw ter wereld bij de tennissers, in de kleedkamer. Ja. Dat Want klopt. jullie deelden een kleedkamer blijkbaar. Ja, dat hoe was, klopt. Hoe was dat? Ja, kijk, ik. Ik deelde de kleedkamer natuurlijk, ja, gewoon de dameskleedkamer in Arthur Ashe, in het grote stadion. En um, ik deelde die met mijn eigen tegenstander, maar ook met Serena en met Azarenka, haar ja. tegenstander. Dus ja. je zag echt dat zij ook al een beetje elkaar in de gaten hielden van, oh, wat doet zij nu en wat ga <lacht> ik doen? En dat deden wij ook, maar... Op een gegeven moment zat ik naar nou het scoreboard te kijken wanneer ik de baan op moest. En toen kwam uh, Serena eraan en ik dacht, oh jee, niks zeggen, niet, uh, niet voor de voeten lopen. <laughs> en toen zei zij nou, uh, come on girl. En uh, ik had ja. echt zoiets van Ze praat jij? tegen mij. praat <laughs> En dat, dat, dat blijf ik gewoon heel erg mooi vinden. Het zijn allemaal maar gewoon mensen en uh, ja... We gaan, ze doen het allemaal voor de sport. Ik ja. vind het super. Ja. Is, is, is, net zo, is die Serena echt zo dik? Helemaal niet. Helemaal niet. Dat, dat, dat lijkt op televisie zo? echt zo. Als je zo? op de televisie nee. is het net of je op een breed beeld zit te kijken. Nee, maar ze is heel sterk en... Het ja, is dat een geloof fantastisch ik. Fantastisch leuke meid. Nou, ja. dan je dan. Hier ja. wordt dus ook volkomen serieus genomen daar dan met dat rolstoeltennis, omdat je wordt gewoon in dezelfde kleedkamer en alle aandacht gaat ook naar. Ge... Dat is niet altijd zo geweest, hè? Nee, dat klopt. Eerder was het altijd uh, uh, ja op de Grand Slams. Dat is nog niet zo heel erg lang, zo een paar jaar. Maar dan weet je achteraf uh, ergens uh, in een uh, scheidsrechtershokje uh, wat dat was dan jouw uh, kleedkamer hm. en. Dan, dan speelt hij op baan 30 ongeveer. Dus uh, dat is nu niet meer zo. Nee. En dat is gewoon geweldig. Gewoon dat stukje erkenning. Ja, want je hebt ook al de Australian Open gewonnen. Klopt. Zijn alle grote toernooien ook toegankelijk voor rolstoeltennis? Ja, dus okay. nu gewoon alle Grand Slams, uh, die spelen wij ook. Wel in de tweede week van het uh, toernooi. Mm -hmm. Want de eerste week, ja, je moet nagaan. Je hebt uh, de dames, de heren, junioren... Uh, maar daar ook dan alle uh, categorieën in en de veteranen ook nog eens. Dus het zijn allemaal echt best wel veel kampioenschappen. Dus de eerste week heb je ongeveer duizend spelers rondlopen. Zo. Als er dan ook nog een keer rolstoeltennis komt... Ja, dan kun je beter naar de tweede week doorschuiven. Omdat er dan best wel veel mensen zijn afgevallen. Ja, dan, dan is er ruimte voor jullie. Klopt. Geen uh, enkel spel op, op Wimbledon nog, hè? Nee, dat klopt. Nee. Daar is... En waarom is dat? Nou, volgens mij vinden ze nog steeds uh, dat wij daar niet uh, sterk genoeg voor zijn. En dat de ondergrond gewoon veel te zwaar is. En is dat ook zo? Nou, ja, dubbel gaat eigenlijk best wel heel erg goed. Dus het kan um... het best eigenlijk? Dat ja, vind ik eigenlijk wel. Laat het ons in ieder geval een keer proberen. Ja, Zijn ze een beetje conservatief misschien, die Engelsen. Een beetje wel. Of vinden ze niet, goed, niet een goed idee dat die rolstoel op dat gras of zo? Nou, vorig jaar hebben wij de finale gespeeld in het dubbelspel, Yes ah. ken ik. En uh, toen uh, moesten wij op de zondag moesten wij inspelen voor onze finale. En toen kwamen wij op de baan. En dus, daar stond ineens een demonstratie op. En uh, toen zijn wij naar de hoofdscheidsrechter gegaan. Gewoon meneer, wij moeten zo dadelijk inspelen. Ja. Och ja, nou, ik was, helemaal, ik was jullie helemaal vergeten, sorry. Oh, nou. Dus je moest jezelf af en toe nog wel even op de kaart ja, zetten? Absolu ja, absoluut. Jij moest ook, uh, dat vond ik ook wel apart, uh, in, uh, tegen jou dubbelpartner spelen ook. Ja, dat en dat uh, is dan ook wel iemand waar je mee bevriend bent. En, en hoe, hoe is dat dan? Ja, Jiske Griffioen, dat is mijn dubbelpartner. is een hartstikke leuke meid. En ik deelde toevallig ook uh, de hotelkamer met ook haar. Ook nog? Dus uh, <lacht> ja, dat, dat is, uh, ja, dat is het risico van het vak. Ja? Dat, uh, ja, je komt elkaar gewoon tegen. Maar wil je er wel echt kapot maken dan als je op die baan gaat? Ja, maar dat, dat is zo apart. Dat hebben wij allebei naast de baan. Dan is het lang leven de lol. En dan als we tegen elkaar moeten en we schudden elkaar de hand... dan is het zo van, nou, uh, kom maar op. Ja, laat maar eens even zien. Nou, ja. jij won, dus uh, pech ja. voor haar. Wanneer ben jij begonnen met tennissen? In 2000. Toen had ik nog mijn rechterbeen. Want ik ben geboren met een afwijking aan mijn rechterbeen. Dat was uh, uh, korter dan links. En na uh, vele medische missers uh, in het Radboud ziekenhuis hebben ze... Uh, zeg de naam nog maar even. Ja. Waarom ja. niet? Ja. <laughs> er is nog een klein beetje brok. Ja, ja ik Hebben ze mijn benen geamputeerd in uh, 2002. En daarna is het echt... Uh, toen dacht ik ook van, nou misschien uh, moet je een doel stellen. Misschien wil je ergens voor gaan. Want je vindt het toch gewoon heel erg leuk. Ja, en, en je konden dus ze gewoon al goed tennissen? Neem ik aan. Nou, toen ik jong was, niet echt eigenlijk. Nee, uh, ja. Ja, Dat been zat gewoon enorm in de weg. Ja, maar toen dat was dat eigenlijk ook wel raar. Want dat, toen het been weg was, kon jij ervoor gaan. Qua ja, tennis. ja klopt. Vreemd om dat te zeggen zo eigenlijk. Ja, mijn moeder die had een documentaire gezien over het tennis in 2000. En toen ben ik wel een kijkje gaan nemen. Toen ben ik ook begonnen. Alleen ik zat in een rolstoel met een stijf been. Dus ik, ik sloeg zo vaak tegen mijn benen aan. Ja. Dat is niet uh, dat niet heel handig. Je, dat moest je eerst kwijt. Ja. Kun je ervan leven? Steeds beter. Ik denk wel dat wij uh, als Nederland het enige land zijn... waar sport zo goed ondersteund wordt. En OCNSF heeft het echt uh, onder haar vleugels genomen. En ik denk dat we daar heel uh, dankbaar voor kunnen zijn. Ik ben nu een student, dus ik kan er nu van leven. Ik mm -hmm. weet niet of ik ervan zou kunnen leven als ik een gezin zou hebben. Nee. Maar... Uh, je hoort mij niet klagen. Het gaat, uh, ja, het gaat gewoon goed. super. Jij bent schat. tevreden. Ja. Je hebt er wel veel voor gedaan. Je bent bijvoorbeeld verhuisd vanuit de achterhoek naar de stad. Ja. En je hebt echt ook een leven achter je gelaten. Ja. Um, en je moet heel hard werken. Heel veel trainen. Heb je het er allemaal voor over? Ja, blijkbaar. Maar ja, <laughs> kost het je nee, niet heel veel. Het is niet altijd even gemakkelijk. Um, ik bedoel, als je ochtends wakker wordt... en uh, het kopje koffie helpt niet om wakker te worden... en je moet maar gewoon gaan trainen... dan is het soms gewoon lastig om zin te maken. Maar ik heb dat, dan zeg dan altijd tegen mezelf... nou, de eerste vijf minuten mag je een beetje zagrijnig zijn... maar dan moet je er wel gewoon weer goed voor gaan. Vijf minuten maar. Ja. Vind ik wel heel knap. En, en het <laughs> scheelt ook dat ik dan anderhalf uur... naar de training moet rijden. Oh, ja. Dat ik dat dan ja. uh, achter me heb. Maar... Uh, nee, je moet er gewoon tijd voor maken. En uh, het is niet altijd even makkelijk natuurlijk. Nee. Het reizen is ook niet altijd even makkelijk. Nee, je reist de hele wereld ook over. Ja. Het is natuurlijk wel, ik ben wel gezegend... dat ik overal naartoe toe mag uh, ja. uh, reizen. Dat is super, maar... Als bijvoorbeeld thuis iemand ziek is of uh, je vriendinnen uh, die hebben iets leuks gepland... en je kunt weer niet vanwege tennissen. Ja. Dat is, is soms smart. gewoon even lastig. Ja. jij bent uh, niet de eerste grote Nederlandse tennister, Esther Vergeer. Ja. Die is onlangs gestopt met haar carrière. Ja. Uh, is het voor jou nou fijn dat, dat zij jou uh, voor is gegaan... Of, of word je ook wel eens een beetje, uh, een beetje geïrriteerd... van de eeuwige vergelijking tussen jou en haar? Nou ja dubbel op eigenlijk een beetje. Zij heeft wel de weg uh, vrijgemaakt voor andere speelsters. Zij heeft zoveel voor het tennis gedaan. En ik denk dat we daar alleen maar heel erg dankbaar voor mogen zijn. Uh, ja, zij uh, heeft echt het rosseltennis op de kaart gezet. Maar als ik nu dan soms uh, hoor van... ben jij de nieuwe Esther Vergeer? Dan denk ik van nee, ik ben Aniek van Koot. En zij was Esther Vergeer. En als ik qua prestaties met haar vergeleken wil worden... Nou, dan moet ik nog even tien jaar door tennissen. Want ja, zij ja. heeft zo'n erenlijst. Vooral doorgaan. Ja. <laughs> het is een uh, vrij onbekend hoofdstuk in de geschiedenis. Moslims die joden hielpen in de Tweede Wereldoorlog... om uit handen van de nazi's te blijven. Stadsdeelvoorzitter Ahmed Badoud uit Amsterdam-West... weet er alles van. Dat straks. Dit is Radio 1. Het is uh, twee minuten voor half drie. Hier is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal.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 Bij een zelfmoordaanslag in de Sinaï-woestijn zijn zeker negen Egyptische militairen omgekomen. Een bomauto explodeerde tegen een gebouw van de Egyptische inlichtingendienst in Rafa... op de grens met Israël en de Gazastrook. Vrijwel tegelijkertijd werd een grenspost van het leger beschoten door militanten. En in Frankrijk heeft een juwelier, een overvaller die hem had beroofd doodgeschoten, de juweliers aangehouden. Na de overval op de winkel in Nice gingen de twee weer op een motor vandoor... Juwelier achtervolgde hen en opende het vuur. De man die achterop zat, werd dodelijk geraakt. Dat waren de hoofdpunten. Kees Kwaks bij de AWB heeft verkeersinformatie voor. De file ons. staat in de regio Europoort op de A15 vanaf Rotterdam naar Europoort. De nasleep van een ongeluk tussen Rotterdam en Charloes en de Botlektunnel tunnel 7 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel... tenniskampioen Aniek van Koot, PvdA-lid Sander Terphuis... deelraadsvoorzitter en trouwens ook PvdA-lid Ahmed Badoet... puinruimer Henk Plenter, Ethica Gilena van Thiel, zangeres Rina Musjonga en topadviseur van de Amerikaanse overheid Henk Ovink. U kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DIDD... of ga naar de website ditisdedag.nu. Weet je wie Anne Frank is? Een meisje die de oorlog heeft meevangen, de tweede Wereldoorlog. We zijn tegen Israël, omdat gewoon de joden moeten uitgeroeid worden. De joden wij. moeten dood. Dat was gelijk prikken, weet je. En door het lezen van Anne Frank... Gaan we meer begrijpen. Een paar Marokkaanse jongens die voor het begin te schaden af en toe spugen. Hamas, Hamas, Joden het gas. Hoe was het mogelijk dat een bevolkingsgroep in dit land helemaal uitgeroeid is? Wat Hitler met de Joden heeft gedaan, ben ik wel mee tevreden. Moet ja? ik eerlijk zeggen. Ja. Mee tevreden? Ja. ja. ja. Koken. Ik ben echt geschrokken van jou. Gaat Joden, klaar. Oh. Die gedachte kan je niet van me weghouden. Nee, wel, wel. Het gaat mij lukken. Eigenlijk. Het gaat mij echt lukken. Ja, een aantal jongeren uit Amsterdam en uit Arnhem. En ook hoorde u jongerenwerker Mehmet Sahin. Die probeert de jongeren op andere ideeën te brengen. Ahmed Badoud, u bent stadsdeelvoorzitter in Amsterdam-West. En opent morgen een bijzondere tentoonstelling. Die al die jongeren die we net hoorden eigenlijk zouden moeten gaan zien. Hè? Ja, mij betreft wel. Het tentoonstelling heet een ander, het andere verhaal. Wat is het andere verhaal? Ja, het andere verhaal is eigenlijk uh, bij mij begonnen drie jaar geleden... toen ik met mijn zoon van negen in Marokko op vakantie was. En in een stad, Asawira, het is eigenlijk van Casablanca, op de terrasje zat. En mijn zoon van negen mij vroeg uh, of de twee mannen moslims waren of joden. Dat ik hem antwoordde dat de een jood is en de andere moslim. Uh, die met elkaar zaten te dammen. En mijn zoon zei van, goh, maar uh, kan dat hier? Maar in Amsterdam hoor ik heel vaak dat joden worden bespuugd en dat er... Uh, uh, allerlei proeven uh, uh, worden verneeld tijdens de dodenherdenking. Ja. Dat was voor mij het moment dat ik dacht... Hey, uh, ik ben zelf als negenjarige naar Amsterdam gekomen in 1981... en mijn zoon van negen heeft mij eigenlijk de ogen geopend... er klopt nou iets wel, hebben wij nou de geschiedenis goed meegekregen? Ja. Hebben wij de jongeren ook de geschiedenis meegegeven? En ik ben erachter gekomen, ook naar aanleiding van de verdiening van de bloemkrans... in mijn stadsdeel uh, in Osdorp destijds. Dat was bij een herdenking van, uh, van de Tweede Wereldoorlog, Exact. Exact. Ja. Waar heel veel jongens uh, verbaasd opkeken... dat ik vertelde van er zijn ook Marokkanen meegevochten hebben... tijdens de Tweede Wereldoorlog, die hier ook in uh, Nederland uh, liggen begraven. Uh, dat heeft mij inderdaad uh, uh, door interesseren om eens even wat dieper hierin te duiken... Uh, ja, zonder geschiedenis geen toekomst. Nee. Als je dus niet weet waar je vandaan komt, dan weet je ook niet waar je naartoe gaat. En wat voor deel van de geschiedenis krijgen we te zien in deze tentoonstelling? Wat, wat voor verhalen zijn dat? Het zijn de verhalen van joden en moslims die uh, al eeuwenlang met elkaar... Uh, op verschillende landen, uh, van Litouwen tot uh, Turkije, uh, Marokko, Tunesië... die eeuwig lang met elkaar in vrede hebben geleefd. In sommige landen nog steeds met elkaar in vrede kunnen leven en waarvan de grootouders van de jongeren hier in Nederland... ook op die manier door het leven zijn gegaan. Maar waar dus een knip is ontstaan... want we merken dat de problemen er niet waren... met de eerste generatie, Marokkanen en de Joden, de Moslims en de Joden... ook mm -hmm. niet met de tweede generatie in mindere mate... maar met name de derde generatie zijn geboren en getogen... Amsterdammers, Nederlanders die blijkbaar die geschiedenis niet hebben meegekregen. Nee. En vertel, de verhalen worden dan verteld... ook van, en met name geconcentreerd op wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Nou, ook daarvoor. Ook, ook daarvoor. veel meer. Ja, ja. Het, gaat, het gaat heel lang terug. En Er uh, uh, was verhalen, ook gesprek gevoerd met jongeren... dat zij verbaasd opkeken dat tijdens de Tweede Wereldoorlog... Uh, bijvoorbeeld de, de, de toenmalige Sultan Mohammed V juist tegen de nazi's heeft gezegd dat er geen Joden waren in Marokko... maar die alleen maar Marokkanen had. Dat is juist ja. een van de weinige landen die Joden niet heeft uitgeleverd aan ja. de nazi. En tegenstelling tot andere Europese landen? En nou, we kunnen van de geschiedenis altijd leren... en wat mij betreft is er nog ontzettend veel te halen... ontzettend veel over te brengen, met name de jeugd. Ja, deze tentozen is eerst in West en daarna in Zuid. Het is ook om de twee stadsdelen met elkaar te verbinden. U zei net, ja, eigenlijk is er een soort knip of een breuk gekomen in die verhouding tussen joden en moslims. Ja. Uh, die was er niet bij de eerste en de tweede generatie uh, immigranten uit Marokko. Wat is er gebeurd? Waarom, waarom is het fout gegaan? op ja. moment? Um, we hebben bewust gekozen, uh, uh, collega Paal Sletterhaar van de VVD in Zuid, Amsterdam Zuid. En ik ben overigens van Amsterdam Nieuw-West. Oh, Nieuw-West, sorry. Uh, West is wat groter in ja. het geheel. Um, daar hebben we dus een populatie van Joodse gemeenschap in Zuid wat ik dus aan de andere kant in Nieuw-West... een grote Islamitische populatie heb. Ja. We hebben dus gezegd van laten we nou uh, eens kijken... of we nou die twee werelden wat dichter bij elkaar kunnen brengen. Dus deze tentoonstelling begint in Nieuw-West... en gaat over in Zuid. Wat mij betreft is dit een, een, een, een carrousel die eigenlijk door de hele stad, door het hele land zou moeten. Want uh, die moet op plekken komen waar de jongeren komen... de, de openbare bibliotheken. Plekken waar mensen op een gegeven moment een beeld moeten hebben... van hoe het in het verleden is geweest. Um, ik ben zelf in Zuid komen wonen in 81. Ik ben in 85 met mijn ouders verhuisd naar Nieuw-West. Ik heb die werelden ook meegemaakt. Hè. Hoe is het om te leven in Zuid en nu uh, het, uh -huh. het groeien en het leven in Nieuw-West? En je merkt dat dat is dus een wereld van is. terwijl het één stad is. Er, is, ja, er zit een, een ringweg tussen uh, Nieuw-West en, uh, en Zuid. Maar uh, er is geen interactie tussen de twee groepen. Is dat een reden-isolement? Dat mensen elkaar niet kennen en dat ze daardoor uh, ja, uh, ook een hekel aan elkaar gaan krijgen? Nou, het is ineens het hekel aan elkaar krijgen. Maar het is ook natuurlijk op de social media, de internet... Hè, van wat er gebeurt tussen uh, Israël en, uh, en de Palestijnen. Dat uh, dan heel veel Marokkaanse zeggen... ja, ik ben moslim. Als je op een gegeven moment echt dieper gaat vragen van... wat is dan islam, wat betekent dat voor je? Ja, uh, je hoorde dus de opmerking van de, joden, van, de, van de jongeren over de joden... en, en uh, dat het goed is wat er tijdens... jongeren hebben geen enkel besef waar ze het eigenlijk over hebben. Het komt zo dichtbij en ze reageren op een actie... die hier heel ver vandaan plaatsvindt. Uh, en ik merk dat heel veel jongeren op het moment dat je ze dus echt het verhaal vertelt. Van, besef je nou, bijvoorbeeld in mijn dorp waar ik geboren ben, daar zijn Joden en moslims jaren eeuwenlang hebben daar uh, vredig met elkaar geleefd. En mijn kinderen hebben dat meegekregen. Ah. En ik merk dus bij mijn kinderen dat die heel anders kijken naar andere religies, maar ook naar andere mensen die geen religie hebben, dan de jongeren die dat niet hebben meegekregen. Nee. En u zegt: het is onbekendheid, het is het projecteren van wereldconflicten op een buurt, terwijl dat eigenlijk daar niet past. Um, heeft u dan niet een te naïef geloof in onderwijs? Denkt u echt dat het daardoor op te lossen is? Nou, weet u, ik was eigenlijk van de voorstanders toen er een discussie plaatsvond over het marokko huis wat zich zou gaan vestigen in Amsterdam, en uh, heel veel mensen zeiden van ja, dat is de lange arm van Marokko die hier in Nederland. Uh, ik zeg nou, nee. De, wat mij betreft, uh, we hebben ook uh, uh, het Nederlands huis uh, uh, ergens anders in, in de, steden. de cultuur, maar met name de mensen die de geschiedenis van hun ouders en grootouders moeten kennen om te weten waar ze vandaan komen. Ik merk dat de jongeren eigenlijk hun eigen geschiedenis hebben gecreëerd... door allerlei beelden op afstand die ze hier uh, binnenkrijgen. En uh, uh, ja, is het naïef? Uh, voor mij is het als bestuurder niks doen, betekent dat niets verandert. En proberen iets in beweging te krijgen, dan heb ik het gevoel dat we in ieder geval in, in gesprek gaan. We hebben natuurlijk in Amsterdam ook een netwerk, het heet het Joods-Marokkaanse netwerk Amsterdam... waar Joden en, uh, en Moslims bij elkaar komen... Alleen daar mis ik nog ontzettend veel jongeren. Het de, de, de probleem zit niet bij de volwassenen, het zit met name bij de jongeren. En daar wil ik dus aandacht voor vragen. Ja. En als u dan met jongeren praat, dat bijvoorbeeld, u noemde net he, dat, dat voorbeeld van dat een paar jaar geleden op 4 mei werd gevoetbald met kransen. Die er lagen vanwege dodenherdenking. Uh, toen bent u met, ook met, met de jongeren in gesprek gegaan. Wat gaat, levert zo'n gesprek dan ook wat op? Krijgt u dan ook begrip bij die jongeren? Snappen die dan ook wat er, wat er speelt? Ja, wat mij betreft wel is het ook de laatste keer... dat de jongeren inderdaad in Osdorp uh, tijdens de herdenking iets hebben gedaan. Sterker nog, daarna zijn bij elke zijn die jongeren aanwezig geweest. Ze zijn zelfs die bloemen gaan uh, beveiligen. Hm. Ze zijn zelfs uh, bij de herdenking gedichten die ze hebben voorgedragen. Dus daar heb ik de energie van gekregen... van blijkbaar is er iets nodig om die jongeren iets te vertellen wat er gebeurd is. Ja, en wat en, heeft u ze verteld toen? Nou ja, Het verhaal, de geschiedenis van hoe het nou werkelijk zit... en dat je dus in eerste instantie geboren wordt als mens... en de religie daarna uh, uh, uh, komt. Maar het uitgangspunt is dat je als mens... en dat je dus moet respecteren van welke religie of geen religie... de uitgangspunt is dat je de vrijheid die jij hebt als moslim... daar moet jij voor strijden voor een ander... dat die de vrijheid ook heeft om te geloven of niet te geloven... Ja. En dat kon u blijkbaar overbrengen toen? Dat kon ik overbrengen. Ik merk dat vanaf 2006 tot 2013 dat ik in ieder geval het resultaten heb... dat er tijdens de dodenherdenking geen ongeregeldheden hebben plaatsgevonden. Nee. En, en hoe gaat u zorgen dat er ook jongeren naar die tentoonstelling gaan... en niet alleen maar brave, brave burgers zoals wij? Nou ja, we proberen, we proberen uh, uh, het, het klein, en klein beginnen en het groter uit te rollen. Uh, we zijn begonnen om de tent, tentoonstelling in het stadsdeelkantoor te beginnen... waar dus de lokale bewoners uh, ook naartoe kunnen komen. Maar er worden ook zes bijeenkomsten in mijn stadsdeel. En daar wordt nu aangewerkt om dat samen met scholen, met de huizen van de wijk... plekken waar de bewoners bij elkaar komen, om daar de toontstelling ook te organiseren. Ja, en dus ook echt de jongeren te bereiken voor om wie het ook gaat. Ja, goed. We gaan naar uh, muziek. Uh, we hoorden net al wat geluiden. Rina Mouchonga is gaan zitten met een hele grote band bij zich. Rina, jij bent uh, internationaal georiënteerd, want uh, je komt uit... Uh, Zimbabwe. Je bent geboren in India. Je hebt een Nederlandse vader. Ik weet het allemaal niet meer. Ja. Heel, heel veel. Nee, mijn vader is een Oh, je, vader moeder is Zimbabwe. Zimbabwe. je moeder is Nederland. En je bent dit jaar teruggegaan naar Zimbabwe voor een project. Wat voor project was dat? Um, het was uh, voor een, uh, een uh, NGO die daar uh, met uh, jongeren werkt die uh, leven met uh, HIV. En uh, ik uh, moest met hun... Uh, of moest wel wow, met hun... En, uh, een lied uh, schrijven en opnemen en uh, dat gebruiken voor een campagne die zij daar voeren. Ja, en ik heb begrepen dat je ook echt wel een beroemdheid bent in Zimbabwe? Uh, nou, gewoon, ja, ik weet niet. Nee, ik, ga wel, ja, ik, mens, ja, ik ben bekend. <lacht> nou, dat mag hoor, als artiest. <lacht> ja, nou ja, ik ben bekend, maar ik ben niet beroemdheid. Nee, wel maar wel. Wel, wel, je bent wel misschien een rolmodel voor mensen ook. Dat zou je aan die mensen moeten vragen, ja, denk daar ik. Daar ben jij te bescheiden voor. <lacht> Wat ga je voor ons zingen? Uh, we gaan uh, beginnen met Eastern Highlands, is dus de single van mijn EP. We gaan graag luisteren. <tog> Oh, the dead weight, dead weight Cause it's a long way From the eastern islands And so we trace our steps From north to south and we trace We trace Mijn hobby is al zes jaar aan de gang en uh, iedere keer komt er gewoon wat bij zeg maar en uh, ja, het is gewoon uit de hand gelopen. Nou dit is een hengeltje, puur voor mijn zoon. Een gepolariseerde zonnebril, een nieuwe molen van Spro. Maar je moet rekening houden dat met de grote hoeveelheden die je soms krijgt, dat je een systeem dat je het later allemaal terug kan vinden. Want hoe vaak zie je niet in de straat bijvoorbeeld zo'n container staan? Ja. Waar dan ook nog eens een keer de hele buurt in gaat graaien... om er weer dus nog spullen uit te halen. Ja, hallo. Ja, we kennen allemaal de beelden van zo'n zo bijna onbewoonbaar appartement. Wat de bewoner in de war is en niet in staat is de boel schoon te houden. Of al wekenlang onopgemerkt overleden in zijn huis ligt. Dan werd in Amsterdam bijvoorbeeld Henk Plenter gebeld... om de boel op te ruimen. 1600 woningen maakte hij ruim in... In, gewoon in ruim 43 jaar tijd. En uh, meneer Plenter, we hebben ook begrepen dat u zelfs ook al in het woordenboek staat... met een werkwoord van uw achternaam, Plenteren. Ja, dat ja. betekent als uh, een woning ontruimen als de volksgezondheid in geval komt. En dat is echt gewoon aan uw naam gekoppeld? Kijk maar in het dikke verdaan. Ja, ik geloof u onmiddellijk. <laughs> Hoe bent u ooit begonnen? Want ik neem aan dat het niet een vacature was nee, waar u in terecht kwam. Die functie bestond eigenlijk helemaal niet. En ik wilde graag bij de GGD werken als ambulancechauffeur. Ik kwam uit Groningen, ik kende de weg niet, dus dat feest ging niet door. En toen kon ik wel be uh, be uh, beginnen als uh, ongedierde bestrijder. Oh, nou, ook en, een goed begin. Ja, heel goed begin. Dat heb ik ook een paar jaar gedaan. En ik leerde heel veel van beestjes. Dus gooi ze op tafel, ik zal je zeggen wat het is. Ja. En uh, binnen die organisatie uh, ontstond zich toen een afdeling... dat heette Hygiënisch Woningtoezicht. Er was één man die dat deed. Uh, het stelde nog helemaal niks voor. En die nam me eens een keer mee naar een paar adressen... waar het totaal mis was... En toen ging het goed. Dat zag ik helemaal zitten. Ik denk, dat is mijn werk wel. Ja, dat vind ik wel apart dat u dat dacht. Want u kwam. Ja, wat, misschien was wat, ik ook niet goed bij mijn hoofd. Want, <laughs> uh, <laughs> wat trof u dan? Wat liet hij u zien? Bende. Ja. Bende, viezigheid en nadigheid. Ja, ik, de meeste mensen zouden mensen... dan denken wegwezen hier. Ja. Maar u niet. Nee, ik denk, dat vind ik wel wat. Ja. U zei eigenlijk dat u ook graag bij uw boek. Want u heeft een boek geschreven. Uh, waarin uh, een heleboel verhalen staan over wat u heeft meegemaakt. dat u daar ook geurplaatjes bij had willen doen. Waarom? Ja, kijk, er zitten geen foto's in en geen geurplaatjes. Sommige ik, mensen kijken nu heel moeilijk hier aan tafel. Ja, ik kan honderd keer een verhaal <laughs> vertellen. Maar, en zonder ordinair te worden natuurlijk. Uh, je kan poepen en, en, en lijkenlucht, en rioleringlucht, en gasluchten, uh, kattenpis je, je kan het wel vertellen, maar ik ben in panden geweest. Daar leunde je er tegenaan, weet je wel. Dan, ja. dan kon je het bijna snijden, zo erg. Ja. u beschrijft het wel vrij uh, treffend, moet ik zeggen, hoor. Nou, toen ik, toen ik, toen ik het boek las, toen toe rook ik het bijna. Ja. Ja. Ik kan het niet anders beschrijven. Nee, nee. Ik beschrijf precies zoals ik tegenkwam en daar houden mensen wel van. Ja. Niet. Want hoe gaat het nou, uh, of hoe ging het nou, want u, u, u doet het werk niet meer... maar uh, iemand constateert ergens dat er mogelijk een probleem is in een woning met hygiëne... en dan werd u gebeld om erop ja. af te gaan? of de buren, iedereen kon bellen, heel laagdrempelig. Of ja. de buren, of de politie, of de woningbouw, of de huisarts. God, ik heb die en die een tijd gezien. Of, god, dat gaat niet goed met die meneer of die mevrouw. En uh, ga jij eens kijken ja. wat er aan de hand is. Ja. Nou, dan kwam u bijvoorbeeld aan bij een woning... waar iemand van de benedenburen een rat had gezien. Ja. En toen ja. ging u naar boven. Nou, één rat, die, die vraten zich al door het plafond bij de andere buren. Je zag ze klimmen in de gordijnen. En uh, ja, en dan gaan mensen toch reageren. Ja, logisch. Uiteindelijk... Uh, <lacht> ja. Uiteindelijk heeft de politie mij gebeld en dan kom je daar kijken. En nou, ik zie dit ook al van afstand natuurlijk. En dan staan die agenten een beetje zenuwachtig te lachen van... Uh, wat moet ik hiermee? lang bl ik... blij dat u aankwam waarschijnlijk. Dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik later helemaal ja. natuurlijk. Ja. Nou, dan dus Henk, ga eens even boven kijken wat er aan de hand is. En dan kom je boven, loop je zo'n heel... en dat zijn van die oude Amsterdamse woningjes Zoals het ook in het boek beschreven is. Krakende treden, de deur krijg je amper open. En dan ga je heel voorzichtig naar binnen. En dan ruik je het dal Ik denk dat is echt de lucht... Zo'n typische lucht van uh, uitwerpselen, van muizen of ratten. Ja. En dan gaat die deur open. En nou, was, nou toen had ik het werk al een tijdje gedaan. Maar je stuit het achterover van verbazing. Dan zie je echt het wemelten van de ratten. En er waren tamme verwilderde ratten. Oh ja. Bruin-zwart. Dus, dus iemand was ooit met één rat begonnen? Ja. En hoeveel waren er toen, toen, toen u daar binnen trad? Uh, even over de 400. <Güls> Ja. ja, dat is, dat is bizar. Ja. Dat is echt bizar. Ze zaten overal in het bed, achter de televisie, in de boekenkast. Ze zaten op mijn schoenen. Ja, dat gebeurde gewoon. En het allermooiste was dat er nog een hele grote dikke kater... die zat op zijn kont midden in die kamer. Die zit zo in de ronde te kijken. De koning. Dat was een, dat was een, soort, uh, <lacht> een soort hotel voor hem, een ja. restaurant. Maar u loopt dan niet... ik zou wegrennen en nooit meer terugkomen. Ja, dat maar, deed die agent ook. Dat deed die agent ook, inderdaad. Um, maar... U, bent toen, uh, u moest ook nog heel creatief een oplossing verzinnen. Ja, dat, dat is eigenlijk uh, relevant met het hele werk altijd creatief zijn. Want in principe doe je het, ik was officieel ambtenaar, je doet het nooit goed. Je overtreedt heel gauw de regels. Nou, ik heb het regels overtreden. Ja, meneer me. Badoet, is dat zo? Nou, die heb je nog niet meegemaakt. Nee. Ah, okay. ja. Maar allemaal wel in de goede zin van het woord. Ja. Dus dan, dan moet je aan de slag. En dan moet je gaan bedenken, wat, uh, hoe krijg ik die beesten hier weg? En dan komen er allerlei oplossingen van mensen die inmiddels zijn toegestroomd. Oh, doe er gas in, doe dit, doe dat. Ja, gas in een woning van, uh, uh, van een woning ver van de oorlog. Waar vol met kieren, met naden zit. Dan heb je niet alleen die ratten te pakken, maar de buren ook. Ja, dus dat kan niet. Dat ging niet. En dat dus mag u haalde anders. uw luchtbux en heeft ze alle 400 zelf afgeschoten? Hè? Nou, ik wist, ja, ik wist dat die beesten aan de achterkant van een rat is... Uh, kraakbeen. Dat is vrij zacht. Daarom kunnen ze ook makkelijk onder een kieën door. Gaat er nog, Nee. <laughs> nou. <laughs> maar het, het kopje van zo'n beest... Die is vrij. Nou, ik denk ook niet dat ik het leuk vond, hoor. Nee. Maar het kopje van zo'n beest, dat is een schedeltje. Die is vrij hard. Dat en ik moest. had een luchtbugs. Ik knikte hem, een kogeltje erin, dicht. En ratten hebben één ding wat heel leuk is. Ze zijn stronuwsgierig. Oh ja. En dan richt ik die bucks op dat beest. En dan kwam hij met die snorharen, kwam hij er en dan Ja, gemeen eigenlijk. En dan rook je aan die bucks en dan was het paf. Boem, achterover. Zo los? 400 keer. Meneer, Hele de dag. Ja, lang Hele dag. Aan die 400, uh, Hele lachen. dag. Ja. Want ik moest op een gegeven moment moest ik ze uit de matras halen. Ik moest ze achter de televisie vandaan halen. Je tilt een oud vies pannetje het dekseltje eraf en dan springt er ook weer zo'n ding uit. Dit is nog maar één verhaal. Ik kan ja. jullie verzekeren. Het boek staat vol met dit soort verhalen. <coughs> Wat ook heel treurig is, en dat spreekt dat ook uit het boek, is de eenzaamheid. Ja, eh, die, die u heel dat veel tegen... was het grootste deel van het werk. Ja, heel, die u tegenkwam. En bijvoorbeeld ook het verhaal, dat, dat, dat vond ik ook zo verschrikkelijk... over een vrouw die sinds haar puberteit niet meer buiten was geweest. Ja. Wat, wat, wat, wat, wat, wat was daar misgegaan? Maar kijk, en... als je door de stad rijdt, en dan doe ik nog wel eens hoor... dan kijk je naar boven, langs al die gevels en die gordijnen... denk je, wat speelt die daar allemaal af? Maar dat doe je pas nadat je dit hebt meegemaakt natuurlijk. En daar zijn schilders aan het werk. En die ruiken wat, die zien wat bewegen, maar iets wat niet klopt. Dus die schilders die signaleerden dat er iets mis was. Ja, die, die hadden een goede waarnemingsvermogen. Die roken het ook wel. Je klopt iets niet. Maar ze konden het niet zien. Nee. Nou, die bellen mij, ik bel de wijkagent. We gaan er samen naartoe. En met een hoop gedoe kom je dan binnen. Dat ben je ook niet zomaar naartoe. Nee, je moet ook wel diplomatieke gaven hebben. Nou, soms ook wat minder. Maar... <lacht> wat overredingskracht. Ja, ja, of een machtiging tot binnentreden. Dat, uh, dat ging allemaal wel. Ja. En dan kom je er binnen en dan kom je in een klein kamertje. En dan zit er een vrouw op bed, een vrij jonge vrouw. Ja, nou ja, ik schat zo'n veertig ongeveer. Kogel rond, kogel rond. En in een enorme vervuiling. En dan, dan ben ik even stil. Want dan denk ik, wat is dit zeg? Ja. En dan loop ik op haar af en ik zag aan haar ogen... dat ze het eigenlijk wel prettig vond. Ze had sinds lange tijd weer contact. Die kraaloogjes. zo. Want ze woonde daar met haar vader? Met haar vader woonde ze daar. En, die, en dan vertelde, en hoe lang zit je al hier? Dan kan je die verhalen. Nou, sinds de eerste menstruatie was ze niet meer naar buiten geweest. Zo. Dus je zat jaren binnen. Ja. Haar vader verzorgde er wel op, op zijn manier. Ze zat op het bed. Als ze omhoog wilde komen, moest ze, uh, had ze twee bezemstelen... met wat lappen eromheen, dan kon ze staan. Ja. En ik zeg nog, ik ging even weer bij de hand doen, maar ik zeg, mag ik je voeten eens zien of je nog een beetje kan lopen? Til die deken op. Ze zit, is mijn deken, dat is geen deken, dat is mijn buik. Die hing helemaal op de grond. En, nou, kortom, dat was te gek voor woorden natuurlijk. Enfin, een huisarts erbij gezocht... En om een lang verhaal dan me kort te maken. Huisarts erbij, die besloot door een opname. Maar die heb je zomaar niet weg, die vrouw. Nee. Brandweer erbij, op hoog. Zij werd helemaal ingepakt op de brancard. En die moest je nog echt als een rollare bij elkaar binnen. Anders krijg je het helemaal niet weg. Zo dik was die vrouw. Ja. En ze zei, nou wij je gaat lekker naar het ziekenhuis. En je gelooft het niet. Ze vond het prachtig, die oh ja. tocht van hoog Met die brandweer naar beneden. En toen de ziekenhuis toe in. Ja. Ik heb later nog eens bezocht in het ziekenhuis. Oh ja? Ja. En dan gaat u weer naar huis en dan, nou ja, ik neem aan dat het niet elke dag zo extreem is, maar best heel vaak. Hoe, hoe nou, hield u dat vol? Ja, je vindt het leuk of je vindt het niet leuk. Ja, maar het, u had wel altijd leed van de stad wat, wat aan, ja. aan uw oog voorbij trok. Ja, maar het zat niet op mijn rug. Nee? Hmm. Nee, dat, dat gaat gewoon niet. Je moet het gewoon zakelijk zien. Ik was bereid om iedereen te helpen, maar ik zag het heel zakelijk. Hoe erg het ook was, ik heb dingen gezien, die wil je niet weten. Maar s'avonds soms een borreltje, er even over babbelen. Ja, dat wel. Wel het, er even over praten thuis. Ja, natuurlijk wel. Waarom ja, niet? Ja. En tegen collega's. Maar de volgende dag gebeurde het weer. En die dag erop weer. Ja. ja. Nou, dan moet je wel bijzondere talenten hebben... om dat te kunnen, denk ik. Um, heeft u ook die dingen zien veranderen in de loop der jaren? Want heeft het natuurlijk lang gedaan? Z Z Z ja, hoe, hoe... ja, het is alleen maar erger geworden. Ja? En ik, maar maar ik, zorgen, zorgen. Ik, ik, ik, ja, dit wordt wat in de toekomst. Wij zitten nu in de generatie... Ik ben nu zelf uh, 69. Ja. Nou, ik, misschien nog even... Maar de generatie die nu 70, 75 is... die gaat het heel, heel zwaar krijgen, denk ik. Die mensen hebben geen, geen computer. Alles moet via de computer. De tijd staat stil. Ze kunnen het niet meer volgen. Uh, nou, kijk maar naar de regering. De uitkeringen worden gestopt of gekort. Uh, het ziekengeld, noem het maar op. thuis ja, langer thuisblijven. Langer thuisblijven, nou, die had ik nog niet eens genoemd. Meneer doet, merkt u dat ook in uw stadsdeel? Uh, ja, ik merk het om me heen. Ik merk dat het zeker in grote steden... Uh, zoals Amsterdam en ik teken... Uh, hoe dat soort machtigingen tot binnentreden. Ja. Ah ja. Ja. Uh, en ja, het is zorgelijk. Want uh, het is, iedereen is unaniem in zo'n grote ja, stad. dat en, is een goede woord. Uh, en uh, het niet omkijken aan elkaar. Ik vind vanzelfsprekend... als je je buurman of je buurvrouw uh, een week of twee weken niet hebt gezien dat niet lichtje gaat branden van, goh, ik zal eens even aanbellen... Ja. Van, uh, waar is hij of zij gebleven. Dus ik herken zeker wat de, ja, de heer... Dat er is er ook heel veel, dat klopt. Maar toch zie ik ook in uw boek dat heel vaak buren dan aan de bel trekken. Dus er werd toch wel op elkaar gelet. Maar nou, ziet, u, ziet u dat minder worden? Ja, de, de buren, buren trokken aan de bel als het al helemaal te laat was. Exact. Veel ja? te laat, ja. Ja. ja. Op het moment dat ze er last van hebben, stank en allerlei andere zaken... Ja. dan gaat uh, en dan nou, dan het zou prettig tegen... zijn als dus we juist net daarvoor een signaal zouden krijgen. Ja. En dan zeg je tegen als iemand doodvond ook, die er al heel lang lag... dan zeg je, god jongen, heb je nooit meer geroken? Ik oh, dacht dat het de riolering was. Ja. ja, zo gaat dat. Ja. Wie woont er op die trap? Ja, ik hoor wel eens wat, maar ja. ik weet het niet. Nee, dus geen, geen, geen omzien naar elkaar eigenlijk? Nee, dat valt zwaar tegen. Ja. Hoe is het nu met u? Want u doet het werk nu niet meer. U heeft het nu opgeschreven. Ik Kun... heb heimwee. Ja? Nee, weet u dat? <laughs> nee, ik mis de hectiek wel een beetje hoor. Ja. Ik mis de hectiek wel een beetje. Want ja daar dat moet je even afkijken als oh. het ware. Het blijft leuk. Ik werk nog twee dagen voor de politie in de Vrienden aan Bolstraat. Oh ja. Met de wijkagenten doe ik wel het een en ander. Ja. Dus ik blijf nog een beetje onder de mensen. Dat vind ik gewoon hartstikke leuk. En als u door de stad fietst, dan weet u bij, bij heel veel huizen een verhaal, denk ik. Ja, maar dat doe ik toch maar niet, want dan word ik gek. Ja? Want er waren er heel veel. Heel ja. veel. Maar er zijn er wel bij waarvan ik nog wel eens omhoog kijk en denk... Ik, oei, hier was de houtenboel. Ja, dat klopt. Ja. Dat komt wel voor. Ja. Nou, mensen die uw verhaal, nog meer verhalen willen lezen... Uh, ik zou wel zeggen met een sterke maag en niet net na het eten... <lacht> uh, de informatie over het boek die uh, staat op onze website. Ja, straks uh, meer ZZP'ers zitten zonder werk... en om toch wat geld te verdienen gaan ze bewijzen van werk meedoen... als proefpersoon bij het testen van nieuwe medicijnen. Ja, en waarom dat eigenlijk niet de bedoeling is... dat bespreken we zo meteen na het nieuws van drie uur.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 Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. Ga naar Lexens.com.